Ik ga eens praten over wat het getuigenis is van Petrus. We hebben al heel wat sabbatten gehad om over geloof na te denken. Wat is de definitie van geloof? Paulus, je zegt ons in Hebreeën 11. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. En het is het bewijs van de zaken die men niet ziet. De definitie van geloof. Schitterende uitspraak van, van Paulus. Wat is het getuigenis van die sadduzeeën? Sadduzeeën die zeggen, er is geen opstanding. Nog een engel, nog een feest. Hun grootvader was Sadok, de hoge priester. Dus het is een nazaat van de hoge priester, Sadok, de Sadduceeën. Dan snap je dus niet dat dit soort mannen tot dermate verval komen, tot ze dit getuigenis hebben, tot ze zeggen, ja, "Dus is helemaal geen opstanding. Nou, als er geen opstanding is, waar is dan onze hoop? Als er geen opstanding uit de dood is, is je hele geloof zinloos. Maar de Sadduceeën die zeggen, er is geen opstanding, er is er geen engel, er is ook helemaal geen geest. Fariseeërs die beleiden zowel het een als het ander. De fariseeën die weten heel goed dat er een opstanding uit de dood is. Dus Yeshua die kon wel met hun praten, alleen ze hadden leringen ingevoerd van mensen. En daar reageert hij tegen. Want zij zeiden bijvoorbeeld, je moet je handjes wassen. ...voordat je gaat eten, anders word je onrein. Nou, je wordt niet onrein van handjes en ongewassen handen eten... ...want het gaat naar je buik toe, het gaat er van achteruit... ...en dan is het gewoon weer over. Maar wat die moesten leren, is dat wat uit hun hart kwam... ...de vuile woorden en de onzin, dat maken jullie onrein. Nou, dat viel niet mee voor die fariseers, want ze hadden het door. En elke keer als Yeshua iets openbaart aan die fariseers... ...zo... Weet u wanneer de Farizeeën en de schriftgeleerden de meeste haat kregen tegen Jezua? Dat ging over de opstanding uit de dood. Hij komt bij Lazarus voor het graf. En dan zeggen die vrouwen, hij is al vier dagen dood heer. Hij doet het dat graf open. Ja maar heer, dat stinkt. Doet dat graf open. En zegt hij, Lazarus komt eruit. Wonderlijke ervaring. En daarmee toonde hij ook dat hij niet zomaar uit zichzelf sprak... Want als een profeet iets zegt en het gebeurt niet, dan staat hij echt een beetje. Hè? Nee, hij, was de, hij is de zoon van God en in die hoedanigheid sprak hij en gebeurde het. Mozes had wonderen en tekenen om het volk te tonen dat hij door God gezonder was. Want het Joodse volk luistert en kijkt alleen maar naar wonderen en tekenen. Wij heidenen, die moeten door geloof komen. Maar de Israël kwam door wonderen en tekenen. Dus er is onderscheid tussen die volken. De fariseeërs beleiden zowel het een als het ander. Nou, we gaan Petrus lezen. Petrus 1, vers 1. Petrus, hij is een apostel van Jezus Christus. En Petrus, die schrijft aan de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn. In Pontus, Galates, Cappadocië, Azië en Bitinië. Een apostel is een gezondere. Wij zijn allemaal geen apostelen. Een apostel is iemand die rechtstreeks door de zender gezonden wordt. Wij zijn wel discipelen van de apostelen. En wij spreken wat de apostelen ons leren, we spreken wat Yeshua ons leert, maar we zijn geen apostelen. We zijn getuigen van datgene wat God gedaan heeft door zijn apostelen. Daar erkennen we ook die apostelen. Hij is de apostel, hij heeft met Yeshua gelopen, hij heeft rechtstreeks uit Yeshua's mond vernomen waar het om gaat. En dat hebben ze getrouw aan ons overgedragen. Die vreemdelingen, dat is het woord parapidemos. En het is een bijvoeglijk naamwoord. Dat wil zeggen dat het woord vreemdeling aan je geplakt wordt. Want het ligt er maar aan welke plaats jij vertoeft. Ik ben een Rotterdammer, dus ik ben in Alblasserdam gaan wonen. Ik ben eigenlijk een vreemdeling tussen de Alblasserdammers. Dus dat woord vreemdeling wordt dan aan mij geplakt. Daarom heet het een bijvoeglijk naamwoord. Iemand uit een vreemd land die naar een land komt dat bij oorspronkelijke woners te wonen. Het is vertoeven in een vreemde plaats, daarom ben je vreemdeling. Metaforisch, de hemel als geboorteland van iemand die op aarde woont. Ja, zegt Willem. Ja toch, het woord van God komt uit de hemel. Geopenbaard aan de profeten en die spreken het aan het volk. Dus wij horen de woorden van God die onze schepper is. Dus de boodschap van de Bijbel is een hemelse boodschap. Wij hebben dus als gelovigen... zijn we wederom geboren... door het woord van God... komende in dat koninkrijk van God... waarin we wandelen. We lopen met onze voeten in Nederland... maar in onze gedachten zijn we bij de Heer. En we luisteren naar zijn stem... en we zullen in zijn wegen wandelen... want daaruit kun je bepalen of iemand de geest van God heeft... Zeggen van, maar, ja maar ik heb de geest van God hoor, halleluja, oh ja. En ze gaan over die zondag praten en over al andere christelijke dogmatische dingen. Dan denk je, nou je bent behoorlijk verward joh, als we dat gaan toetsen aan Torah en aan de profeten. Metaforisch zijn we dus in de hemel hebben als geboorteland en we wonen hier op aarde. Lieve mensen, hij zegt er ook bij, de uitverkorenen. Peter, is de apostel van Jezus Christus. Spreekt aan de vreemdelingen in de verstrooiing. De uitverkorenen. Ook de Joden die vertrokken zijn. Israël. Die vertrokken zijn en die wonen in Nederland. Die zijn in wezen ook een vreemdeling. In een land wat niet hun eigen land is. Niet hun geboorteland is. De uitverkorenen. Dat zijn naar de voorkennis van God de Vader. In heiliging door de Geest tot gehoorzaamheid en besprenging... met het bloed van Jezus Christus. Mooi is dat, hè? Petrus, die de apostel is van Jezus Christus... spreekt tot de vreemdelingen in de verstrooiing. Dat zijn de uitverkorenen... naar de voorkennis van God de Vader. Mooi, zegt hij. God de Vader had al voorkennis... tot wij gingen behoren... tot zijn volk. God weet natuurlijk alles. Want voordat hij begon te scheppen begon hij al te scheppen met een doel. Maar had hij ons als soldaatjes gemaakt, geprogrammeerd, die precies zouden doen wat hij zegt, waren we geen vrije mensen geweest. We moeten dus horen naar het woord van God en zo krijgen we de gelegenheid om onze liefde ten opzichte van de geven van het woord te volgen, na te volgen en te gaan. We zijn dus volledig door vrije wil gehoorzaam geworden aan de wil van God. We zijn niet gedwongen. Tegen ons zegt hij, genade, vrede worden u vermenigvuldigd. Dat is vermenigvuldigen. Dus als je eenmaal de weg ziet, Yeshua de Messias, die door God gezonden is, die zelfs onze dood en de opstanding uit de dood is voorgegaan, in hem geloven we. Zoals hij gestorven is en opgewekt is door zijn vader uit de dood, datzelfde vooruitzicht hebben wij. We zijn zijn discipelen geworden, zijn navolgers. Dus hij spreekt over die navolgers. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd. Halleluja. Wie zegt het? Het is toch duidelijk? Genade en vrede worden u vermenigvuldigd. We weten dat de dood is begonnen bij Adam en Eva. De ongehoorzaamheid. Maar de hoop die er was... In de opstanding gaf ons vanaf Adam en Eva al het uitzicht, en alle gelovigen hebben uitgezien naar de opstanding uit de dood. Want als er geen opstanding is uit de dood, is het evangelie nutteloos. Want we gaan allemaal dood, we worden allemaal begraven, en we zullen komen uit het graf. Dat heeft God ons beloofd. We veranderen dus volkomen. We worden dus complete geestelijke mensen. Ergens staat er zelfs dat we de engelrijk zullen worden. Nou, engelen zijn geestelijke wezens en volkomen gehoorzaam. Volledig tot het doel gericht. Engelen maken nooit fouten. Hij heeft ons wedergeboren doen worden tot een levende hoop. En die hoop die komt kenbaar door de dingen die we zeggen. Dan denkt hij, oh, die man heeft een wedergeboorte meegemaakt. Hij kan getuigen dat Yeshua de Messias is. Want een ieder die niet beleidt dat Yeshua de Messias is, is een... Anti-messias is een antichrist. Let op, hè. Als iemand niet beleidt dat Jezus de Christus is... is het een antichrist. Onvergankelijk, onbevlekte... onverwekkelijke erfenis... die in de hemel weggelegd is. Ah, dat is mooi. Waarom weten we dat? Dat ook al zijn we gestorven... er komt uiteindelijk een opstanding uit de doden. Het is een belofte van God. Hij is uit de hemel, die belofte. En daar houden we aan vast. Ook al zegt iedereen... Dat kan toch helemaal niet. Zelfs de Sadduceeërs geloven het niet in die opstanding. En dat zijn de priestervolk. Eh, Onvergankelijk, onbevlekte, onverwelkelijke erfenis die in de hemel weggelegd is voor u, wie? Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid. Dus het wordt in de kracht Gods bewaard hier in de hemel, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Zo, ik denk nou, iedereen is er wel van overtuigd dat we in de laatste tijd zitten. Wat gaan we meemaken? Opstanding uit de doden? Ga, gaan we het zien? Ik weet het niet. Maar het is wel iets wat geopenbaard wordt in de laatste tijd. Petrus die zegt in vers 6. Verheugt u daarin. Ook al wordt u thans, indien het zo moet zijn, voor een korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd. En dat is waar. De verzoekingen, daar worden we door bedroefd, want we kennen vaak nog de begeerte van ons hart. En dan zeggen we gelukkig nog, voordat je het fout gaat doen, ja vader dit wil ik helemaal niet. Oh, oh, oh, wat heb ik de onreinheid in me. Ik wou toch het eruit kon rukken. Ja, maar dat gaat zo niet hè. Het is een strijd tot het einde toe, maar die we in overwinning mogen gaan. Want door geloof zullen we zeggen, we doen de zonde niet meer, want ik verdriet daar mijn hemelse vader mee. En hij heeft de prijs betaald door het bloed van Yeshua. Als ik nu nog ga zondigen, dan zou ik opnieuw Yeshua kruisigen. We gaan toch niet verder met liegen en met stelen en met overspel. Want dan moeten we weer terugkomen en zeggen, ja vader, we geven dat toch. Oh, ja, ik ben blij dat Christus voor mijn kruis gestorven is. Want dat spelletje, dat kun je niet door blijven doen. Dat dacht ik vroeger wel. Ik dacht, nou, ik kan rustig wat pikken. Maar dan heb ik dadelijk wel vader, spijt. Ik heb echt spijt. En dan was je, je zorgen kwijt dat je wel gepikt had. Maar je kan er niet meer mee leven als de kwartjes bij je beginnen te vallen. Vers 8. Hem hebt gij lief. Hem hebt gij lief. Zonder hem gezien te hebben, in hem gelooft gij. Zonder hem thans te zien. En gij verheugt hij met onuitsprekelijke en verheerlijke vreugde. Daarom kunnen we ook zo getuigen. Daar ga je het einddoel des geloofs bereikt. Dat is de zaligheid der zielen. Hé, hey, bereikt is nog toekomstig hè. Dus we bereiken het hè. We weten door geloof dat we het bereiken zullen. Ook al zullen we sterven. We zullen opgewekt worden uit de dood. En uiteindelijk het koninkrijk van God kunnen gaan bemannen. Het koninkrijk van God is nog niet opgericht. Maar wij leven al in het koninkrijk van God. Alsof het opgericht is. Met ons hoofd in de hemel, we hebben het denken van God en onze voeten op de aarde. Daarom gedragen we ons ook als in het koninkrijk van God te leven. Maar het koninkrijk moet nog geopenbaard worden. En dat komt aan het einde van de tijd als onze Heer terugkomt. En de doden worden opgewekt. Nou, lieve mensen, Peter zegt heel duidelijk, naar deze zaligheid komt dat woord weer, zie je wel? zaligheid. Ja, het heeft niets met je vader zaliger te maken, dat is menselijke bedrog. Maar naar deze zaligheid, dat is geluk. Zalig is puur geluk. En als er in de psalmen staat zalig, zalig... dan wordt het verdubbeld. Dat is dubbel geluk. Dat is een overdreven trap van geluk. Zalig, zalig is de man... wiens zonden zijn vergeven. Wiens ongerechtigheden zijn uitgedeld. Daar ben je echt gelukkig van. Dat hebben we ontmoet toen we Yeshua leerden kennen. En tot we wisten... onze zonden worden weggedaan. Onze zonden zijn geen scheiding meer tussen God en, en ons... Maar we hebben het ook echt weggedaan. We zijn gedoopt in de naam van Yeshua... en niet in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest. Nee, in de naam van Yeshua, in zijn dood en in zijn opstanding. De hele Bijbel kent geen uitspraken over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest... als drie onderscheiden personen en één wezen. Dat is christelijke onzin. We kennen Yahweh onze God en Yeshua de enige geboren Zoon van God. Er is geen derde persoon de Heilige Geest... Nee, de geest van God is door zijn woord uitgestort in onze harten en omdat we dat geloofd hebben, spreken we als God. En zo zijn we één, zo worden we zonen van God. Maar er is niet een soort derde persoon, een geestpersoon die rondwaart. Nee, het is de kracht van de Heilige Geest die het wel uitvoert. Als God heeft gezegd, a, ah, en we refereren eraan en we handelen daarna, komt ook de kracht die daarbij hoort want het zit in het woord van God de kracht zit in het woord van God en op grond daarvan kun je je ook bekeren tot inzicht komen de zaligheid hebben ze gezocht ze hebben gevorst, uitgevorst, uitgezocht de profeten die van de voor u bestemde genade geprofiteerd hebben dus Jezaja, Jeremia, Mozes die hebben van dingen geprofiteerd kun je het zo van, uh, lezen? Naar deze zaligheid hebben ze gezocht, dat zijn die profeten, en gevorst, die van de voor u bestemde genade geprofiteerd hebben. Denk, hoe kan het goed goedkomen? Al vanaf Adam, even sterven, we sterven, we sterven, we gaan dood. Hoe kan het goedkomen? Ja, om te weten hoe God het heeft gezegd. En we hebben Heerlijk Peters bij ons, die heeft goed onderwijs van Jezus ontvangen, die zegt in zijn korte brief iets verschrikkelijk moois. Vers 11 zegt, terwijl zij naspeurden, he, speuren, dat is zoeken, dat is niet zomaar een bladse openstaan. Is, oh, wie staat er toch? Nee, het is speuren. Terwijl zij naspeuren op welke of hoedanige tijd de geest van Christus in hen doelde. Dus de geest van Messiach. dat is iets wat uit de geest van God voorkomt. Want als je de geest van God ontvangt, dan kijk je uit naar zijn Messias. Alle gelovigen hebben dat gedaan. Al vanaf Adam hebben uitgezien naar Hij dacht: ja, die ene zoon is dood. Nou, er wordt een andere verwekt, dan is hij het. Maar dat was ook niet zo. En die hebben kinderen verwekt. Ja, dan zat hij ook niet tussen. Dus door heel die geslachtslijn moest komen de volheid van de tijd. Dat is dus als Yeshua verwekt wordt. En dan werd in niet eens verwekt door een mens, maar door vader Yahweh, die spreekt woorden tot Maria. Uit jou zal mijn zoon geboren worden en je zal hem Yeshua noemen. En wat had ze gezegd? Hoe kan dat nou? Ik heb geen man. Zij dacht aan het fysieke bevruchting, maar God zegt, nee, mijn kracht komt over je. Dat komt door dat spreken. Zodra ze het aanvaardt, zou ze zwanger worden. En dan zegt ze op een hele eenvoudige wijze, mijn geschied naar uw hoort naar wat u spreekt en dat was het aanvaarden van het woord van God zoals in haar verwekt wordt de zoon van God zo wordt in ons ook verwekt door het woord van God geloof, kracht, je weggaan zelfs als u het moeilijk hebt maar in de aanvaarding van Yeshua overwinnen we totaal geen probleem het is wel strijd zij speuren dat na op welke en hoedanige tijd de geest van Christus in hen doelde die profeten en toen hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden. dat over Christus zou komen. en van al de heerlijkheid daarna. De Joden hebben nog steeds moeite over de leidende Messias. Wat lijden? Dat is het volk, zeggen ze. Nee, uh, Yeshua is de exponent van Israël. Al het lijden is eigenlijk op hem gekomen. Hij was de rechtvaardige, de onschuldige. Op hem is onze zonde last gelegd en van gans Israël. Het moet alleen aanvaard worden. Het is zo wonderlijk om dat te leren kennen. Het is eigenlijk verdrietig als je ziet dat er over Israël een bedekking is en tot de heidenen het snappen. Maar er komt een dag, gaat over de heidenen bedekking en dan tilt hij het doek op voor de Israël ze zullen tot jaloersheid gebracht worden maar niet door de christendom wat deze aarde vervult eigenlijk moeten ze tot jaloersheid gebracht worden door ons die Messias hebben liggen kennen en tot getora getrouw levensstijl komen, terwijl de anderen wel zeggen ja maar Jezus is God zeggen ze dan dat is voor de jeugd gelijk afgedaan hoe kan de Messias God zijn? nee, hij wordt door God gezalf, daarvoor is hij een Messias, een Christus hè? alleen vele christenen die snappen dat niet dat al het lijden dat over Christus zou komen... en van al de heerlijkheid daarna. Daar kijken we naar uit, hè? Luister goed. Hun, want het gaat over die profeten... Je, hè, Jezaja, Jeremia, al die andere mannen. Hun werd geopenbaard... geopenbaard... dat zij niet zichzelf... maar u, broeder en zuster, die hier in Abelasserdam zit, dienden. Zo... Dus die profeten werden geopenbaard dat zij niet zichzelf dienden, maar u dienden met die dingen welke u thans verkondigd zijn, zegt Petrus. Bij monden van hen die door de heilige geest, die van de hemel gezonden... En zie je dat er even, hè? de heilige geest, het, het openbaar komen van waarheid in ons, wordt uit de hemel gezonden en die hebben u het evangelie gebracht in welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan dus ook de engelen, de dienstbare geesten van God, die uitgezonden worden he, tot heil van hen die gehoorzamen ja toch? die in Christus zijn, daar worden engelen weer uitgezonden, die staan erin te kijken want ze hadden nooit verwacht dat zo de blijde boodschap zou functioneren dus engelen fijn dat het zo gebeurd is he? jullie hebben me meegekeken, ja zo ligt het met de profeten ze krijgen inzicht in Gods denken. God die veroordeelt de goddeloosheid van het volk. En die profeten worden zo aangespoord. Die gaan naar het volk toe. En ze je moet goed luisteren. We hebben de Sabbat geleerd van Mozes. We hebben dit geleerd en dat geleerd. En jullie doen dat. Bekeer je, anders ga je ten gronde. Wat denk je tot ze met zo'n profeet deden? Ze gooien dood. Welk van de profeten hebben jullie niet vermoord, zegt hij. En dan bouwen we hun graven met hele mooie stenen. En kijk, hier ligt nou die en die profeet. Dus hun vaderen hebben de profeten vermoord... en de kinderen bouwen de grafstenen eroverheen. En ze zeggen, kijk, dat was de profeet. Maar hun vaderen hebben er niet naar geluisterd. Het is de heilige geest... die overgebracht wordt door het spreken van God... in jouw oren. Als je het hoort, gedenkt de Shabbodag... en je gaat het doen. Hey, die man die hebt gehoord. Ja, want God zegt het. Hier. Het is de geest van God. Er is alleen maar één God... en er is één... De Zoon van God. De Zoon van God en de Zoon des Mensen. Het woord komt 40 keer voor in het Nieuwe Testament. De Zoon van God. En 80 keer de Zoon des Mensen. Maar er komt niet één keer voor waar staat Jezus is God. De Heilige Geest die van de hemel gezonden is. Dus het denken van God. Het openbaar worden daarvan. Bij degene die ons het evangelie gebracht hebben. Zelfs de engelen die, die, die willen erin kijken... Maar ze kunnen niets anders doen als het opdracht van God volgen om aan ons dienstbaarheid te verlenen. Omgot je dus je lendenen van je verstand. Je moet je denken, hè? je moet nuchter zijn, vestig je hoop volkomen op de ja, genade. Wie van ons kan zeggen, nou ik ben zo rechtvaardig en vrolijk. Ja, ja, ik heb het gewoon verdiend. Dat is dus niet zo. We hebben het niet verdiend. Daarom zegt God, het feit dat je Yeshua aanvaardt, je zonde beleid, ik kan het wegdoen. Handel naar mijn geest. Ga wandelen in mijn geest. Wees nuchter. Vestig je hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt door... Komt hij weer? Openbaring. Oh ja. Ja. Door de openbaring van Yeshua de Messias. Hij die door God gezonden is, zelfs de weg tot aan de dood toe... ...was bij voorkennis van God... En zelfs Yeshua is de weg gegaan, want hij kende de wil van zijn vader en hij wilde de wil van zijn vader uitvoeren. Petrus 1, vers 14. Voegt u als gehoorzame kinderen. Ja, gehoorzame kinderen. Niet zeggen, ja, maar ik ben een kind van God. Nee, je moet een gehoorzaam kind van God zijn. Gehoorzame kinderen en niet naar de begeerte uit je tijd van onwetendheid. Nou, dat kennen we allemaal, hè. Wij kennen allemaal een tijd dat we onwetend waren. Maar voor God is dat helemaal geen probleem. Want God die oordeelt naar je weten. Dat wat je geweten hebt. Als je iets niet weet en je hebt het fout gedaan... dan zal de rechter zeggen, ja, een helemaal een foute boel. Daar krijg je jaren gevangenisstraf voor. Maar als hij overtuigd is van het feit dat je het onwetend hebt gedaan... dan kan hij genade geven en zit hij akkoord. Je gaat dus niet zitten nu. Dan zegt hij, oké, okay, ik geef je genade... ...gaan wandelen in gehoorzaamheid. Dat is mooi. Dat is genade. Vroeg je nou als gehoorzame kinderen... ...niet naar de begeerte uit de tijd van je onwetendheid. Nee, want wat die onwetendheid... ...kan je ook een stukje lezen in handelingen 17, vers 30. Daar staat God dan... verkondigt met het voorbijzien... ...van de tijd der onwetendheid. Ah, vind je dat niet mooi? Dat zei Petrus... ...toen de Heilige Geest was uitgestort... ...en ze met, met al die talen begonnen te spreken. En ze mensen wat is dat nou toch, weet je wel? Hoe kan dat nou? En Petrus heeft dan zo'n uitspraak gedaan. God verkondigt met voorbijzien... ...van de tijden van jullie onwetendheid... ...heden aan de mensen... ...dat zij allen overal tot bekering moeten komen. Overal. Het evangelie van Gods Koninkrijk... ...moet de wereld in. Maar Israël heeft nooit een boodschap aan de wereld gehad. Zij waren binnenvetters." Ze dachten dat ze met bepaalde praktijken uit te voeren... om dat precies op dezelfde manier te doen. En dat liefst nog tien keer per dag. En zo zijn we wegvaardig. En dat is hopeloos. Maar ze is niet begonnen? Nee, natuurlijk niet. Dat is menselijke leer hè, die, die erin gebracht is. Als je in Israël komt bij de muur... met alle respect voor die mannen. Het, ze kunnen niet stilstaan. Maar het is een menselijk gedrag. En ik kan begrijpen waarom ze het doen. Maar het gaat eindeloos door. En het zit dus niet in het eindehoos herhalen van teksten, teksten, teksten. Nee, we moeten gewoon gaan handelen, Messias aanvaarden, Dan kun je zien, we hebben een geest ontvangen. Hij zegt in handelingen 17, vers 30, God verkondigt met het voorbijzien van de tijden der onwetendheid. Dus ook voor onze Israëlische broeders die het nog niet weten, want ze zijn gewoon onwetend. En ze hebben van christenen verhalen gehoord, daar willen ze nog nooit meer wat van horen. Want ze hebben miljoenen van hun familieleden vermoord. En moeten ze dan van een christen horen dat ze Jezus moeten gaan geloven? Lieve mensen, onthoud het. God overziet de tijd van onwetendheid. En hij verkondigt heden aan de mens dat alle zich overal tot bekering moeten komen. Dat is een schitterende uitdrukking die in handelingen gegeven wordt. Maar vers 15 van Peters 1, vers hoofdstuk 1. Gelijk hij, ik zet er maar achter Yahweh... Die u geroepen heeft, heilig is. We zijn geroepen door Yahweh. Hij is heilig. Word zo ook gij zelf heilig in al uw handel. We lezen Torah. En wat Torah zegt, dat gaan we doen. Wees heilig in al uw handel. Yeshua is ons daarin voor gegaan. Er staat immers geschreven in de Torah. Wees heilig, want ik ben heilig. Kent u die uitspraak? Het is gewoon een opdracht. Als je leeft in het koninkrijk van God, dan zegt hij, wees heilig, want ik ben heilig. Ik zal er drie opnoemen. Leviticus 11, vers 44, daar zegt Yahweh, want ik ben Yahweh uw God vreemd dat ook met Israël die hebben geleerd om de naam van Yahweh niet meer uit te spreken, omdat er misschien een punt of een komma of een notitie of een toonhoogte of laagte misschien helemaal niet precies goed zijn dus zeggen, weet je wat je doet, spreek de naam van Yahweh mij niet uit, noem hem maar de eeuwige of noem hem maar Adonai zo staat de Bijbel niet, hij zegt we moeten de naam van Yahweh aanroepen, en daarom zeggen we Abba Yahweh, geprezen en verheerlijkt is uw hoge naam, we bidden u zo so, Jawe ons geven wat we niet verdienen. Daarom heeft hij ons de weg gegeven door Messias. Want hij heeft de weg in volkomen rechtvaardigheid gewandeld. Hij zegt, ik ben Jawe en wie is Jawe? Jawe is uw God. Er is geen andere God dan Jawe. Heiligt u en wees heilig. Want ik, Jawe ben heilig. Nou, zo simpel is het. Verontreinig u zelf niet door allerlei wemelend gedierte... dat op de grond komt. Ja, ga je wormen eten, paling, eh, al, dat, eh, al, die, al die torretjes en toestanden. Echt waar zijn we niet voor geroepen? Verontreinig je niet. Leviticus 19, vers 2. Spreek tot de ganse vergadering der Israëlieten en zeg tot hen: Heilig zult gij zijn. Want ik. Jaweh, wie is Jaweh? Dat is uw God, ben heilig. Er is geen andere God dan Jaweh. We hebben heel wat andere dingen vroeger geleerd, ook over Yeshua. Maar de Bijbel geeft precies aan hoe we moeten eren. We moeten Jaweh, onze God, heiligheid betonen. Leviticus 20, vers 7. Heiligt u dan en wees heilig, want ik. Ben Yahweh, uw God. En heilige wil zeggen, je moet jezelf apart zetten voor hem. Je moet je losmaken uit het wereldse. En je moet gaan staan voor God. Vers 17. Indien hij hem... Ik zet mij maar weer achter. Yahweh. En dat is het probleem met de christendom. Overal waar ze hem lezen... Hebben ze het zowel over God als over de Messias? Maar als je gaat snappen dat er onderscheid is tussen de vader en de zoon... Dan ga je uit de context van de tekst zien... Haha, dit is de vader. Haha, dit is Yeshua. En in Yeshua zijn we verbonden als één lichaam. En we staan in het aangezicht van God. En God heeft ons lief, want hij ziet eigenlijk niet ons met onze ongerechtigheden, Maar hij ziet in ons Christus. We zijn overdekt met het kleed van gerechtigheid. En dan zegt God, ha, fijn dat je er bent fijn dat je er bent, fijn dat je tegen me praat wat, wat, wat, wat, wat heb je te vragen, wat wil je nog zeggen en hij hoort en hij geeft je ook precies datgene wat hij beloofd heeft maar je moet het hem zeggen is ze nou hem, dat is Yahweh als vader aanroept die zonder aanzien des persoons, na ieders werk oordeelt, God oordeelt hè? wandel dan in vrezen de tijd van je vreemdelingschap wij zijn ook echte vreemdelingen. Maar ook zelfs de Israëlieten zijn vreemdelingen geworden. Omdat ze zich een beetje ja, buiten het koninkrijk van God bewegen door hun gedrag. Je moet dus weten dat Gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht. Nee, van je ijdele levenswandel. Die je door je vaderen overgeleverd is. Nou, hoe kan je het nog mooier zeggen? Hij spreekt tot Israël, hè? Van hun vader hebben ze dingen overgeleverd gekregen die bij God niet eens meer herkenbaar zijn. Ze hebben zelfs afgodenoffers gebracht. Menen daarmee God een plezier te doen. Wij doen hetzelfde met onze zonde, willens en wetens. Wetende dat je bent niet gekocht door vergankelijke dingen. Maar je bent vrijgekocht van je ijdele wandel die je vader je hebben overgeleverd. Maar met het kostbaar bloed van Christus als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Dus we zijn vrijgekocht door het kostbaar bloed van Christus. Hij is een onberispelijk en een vlekkeloos lam. We zijn vrijgekocht. Als we dit nou beseffen, dan gaan we er ook in die vrijheid leven... Want als we nou besef hebben gekregen wat dat is, en je zegt ja, ga ik toch niet doen, hoe denk je ooit nog dat kunnen ontvangen waartoe Christus zijn leven gaf? Ga je hem dan vandaag aannemen, zeg dus, ik ja, prijs de Heer, ik laat mij gedopen, nieuw leven, en dan kom je een week verderop en je doet precies de goddeloosheid van een maand ervoor. Dan blijkt dus dat je helemaal niet geloof hebt. Oh nee, want ga je, dan ga je helemaal niet gehoorzaamheid leven. Goed, dan is het lam geslacht voor jou op de dag dat je hem aanvaarde, je bent met hem meegestorven en opgestaan in een nieuw leven en dan moet er morgen weer een lam geslacht worden. Want ja, ik vind het toch wel leuk om nog een beetje te jokken of te liegen. Nou, dan moet dat weer herhaald worden, kom je een week later, ga je het weer lopen doen. Ja, moet weer dat lam geslacht worden. Hoe vaak wil je onze Heer slachten en hem opnieuw kruisigen door je zonde? Zo pijnlijk is het. Hij, Yeshua, staat hier, was van tevoren gekend. Oh, voor de grondlegging de wereld. Oh, dus hij was er al. Hij was altijd al bij God, zeggen dan de christenen. Ja, maar dat staat er niet. Hij is gekend. God in zijn eeuwige wijsheid kan vanaf het begin het einde zien en vanaf het einde het begin. Dat kan alleen maar God, omdat hij groter is als de tijd. Want de tijd is in hem. Dus wij leven misschien van de hele tijd, die onmetelijk is, maar zo'n stukje. Maar in de volheid van dat stukje tijd moest Messiaag komen, zijn enig verwekte zoon. Om uiteindelijk de prijs te betalen. Nou, hij, Yeshua, was van tevoren gekend bij zijn vader hoor. Voor de grondlegging der wereld. Dus voordat God de hele wereld scheppende tot stand bracht... wist hij al dat er in de volheid van de tijd... zijn eigen zoon een zaak moest oplossen... zodat de hele wereld die vrijheid van meningsuiting had... en daarna kon handelen... door de kennis van Gods woord tot gehoorzaamheid moest komen. En dan zeggen... hij bekijkt het maar... ja, hij God... nou, geloof ik niet in God hoor. Ik doe de goddeloosheid. Dat gaat niet. Dat gaat echt niet. Ja? Hij, Yeshua was tevoren gekend door zijn vader... al voor de grondlegging van de wereld... doch is bij het einde der tijden... hé, hey, geopenbaard geworden... ten wille van... u. Mooi is dat, hè? Het is zo'n kort hoofdstukje van Petrus. Maar je gaat uit je dak. Denk je, wat een heerlijke vent is dat. Een broer van me. Ten wille van u, broeder en zuster... die door hem... even erbij, dat is Yeshua... gelooft in God... En die hem Yeshua, opgewekt heeft uit de doden. En God die heeft hem Jeshua heerlijkheid gegeven. En zodat uw geloof, welk geloof in Jeshua, tevens hoop is op God. Dus we geloven in Jeshua, maar ons geloof is gericht op God. Als mensen zeggen: "Ja, je moet maar geloven in Jeshua en dan gaan we zondag vieren." Nee, je geloof in Jeshua is je geloof in God. En zoals Yeshua luistert naar de vader, zo gaan we met Yeshua mee om te luisteren naar de vader. Zo eenvoudig zit het in elkaar. Vers 22. Nu gij dan uw zielen. door gehoorzaamheid. daar komt-ie he. Hè? Sma, hè? Sma Israël he. hoor en doen. Dat is gehoorzaamheid. door gehoorzaamheid aan de waarheid. gereinigd hebt tot prachtig, ongeveinsde broederliefde. Hebt gij elkander van harte en bestendig lief. Mooi, als zo elke gemeenschap zou werken. Hey. He. Als elke gemeenschap zich zou beseffen door wie ze gekocht en betaald zijn. We zijn één lichaam geworden. We vertegenwoordigen het Koninkrijk God hier in Alblasserdam of in Rotterdam of waar dan ook. He. Door gehoorzaamheid aan de waarheid tot een ongeveinsde broederliefde. Vein ze, wie veinst er hoofdzakelijk? wie heeft dat beroep? Toneelspelers, dat zijn vijzers. Dus die spelen een spel. En dan heb je de boef. En je hebt daar de politieagent. Dat zijn die mannen helemaal niet. Maar ze spelen dat. Ze vijzen dat. En dan kan je een heel plaatje krijgen. En uit dat plaatje kan een, ja, een waarheid komen. Dan denk je, oh, nou snap ik het. Het lijkt wel een gelijkenis. Maar nou wordt die gespeeld. Begrijp je de verbinding? Het gaat om de gehoorzaamheid aan de waarheid. Gereinigd tot een ongeveinsde broerdeliever. Dus ik heb mijn broer echt lief. Al kan die soms zich op verschrikkelijke wijze gedragen. Dus zeg je, broer, stop daar nou toch mee. Laten we de weg van de Heer wandelen. En elke keer als er weer een probleem komt, zeg je: Nou, kom op. We gaan weer, uh, weer verder. Net zolang tot die gehoorzaamheid komt om navolger van Jesujo te zijn. Dat gaat om ongeveinsde broederliefde. We moeten door het woord tot het innerlijk doordringen. En met het woord van God moet dat doen. Want daar zit de geest naar God aan vast. Ga je heb wel kanten. ...van harte en bestendig lief. Zullen we nog één keer lezen? Broeder en zuster, nu gij die hier zit... uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt... ...tot een ongeveinste broederliefde... ...heb dan elkaar ook van harte en bestendig lief. We moeten elkaar dus van harte en bestendig lief hebben... Oh, er staat nog wat achter... ...als wedergeboren... En niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. En dat zaad, dat is het levende en blijvende woord van God. Dus dat zaad, en nou moet je attent gaan worden, want ik heb een tekentje neergezet. Moet je attent gaan worden door het levende en blijvende woord van God. Waar staat het elletje voor? Logos. Hebben we ooit een prediking over gehouden? Logos. Oké. Okay. Wat was ook weer Logos? Logos wordt gebruikt om je de vraag te stellen: wie spreekt er? Dus als de Logos staat, moet je ze vragen: hey, wie heeft het gezegd? Dat moet je uit de zin construeren en zeggen: oh, dit heb weer gezegd. Als je Johannes 1 leest, Johannes 1, vers 1, dan zegt de hele christenheid: in de beginne was het woord hoofdletter W. Dat is dus de misleiding, want ze hebben geleerd: oh, dat gaat dan over God. Ja, ze bedoelen ook Jezus God, hè? Dus in het begin was het woord, Jezus. Dat woord was God nabij. Ja, dat woord is God. Oh, Jezus is God. Dat is de grootste bedrog waar het Nieuwe Testament mee begint. En wat de mensen hebben veranderd. Als je dus naar de grondtaal gaat in het Grieks, dan staat er... In het begin was er het spreken. Oh. En dat spreken was nabij God. Net als mijn spreek heel erg nabij Willem is. Want wat ik denk, spreek ik. Ja, dat spreken is God. Snap je het? Niks, geen gezeur over dat woord hoofdletter erin zetten. En daarmee verkrachten ze de, de bedoeling. Jezus is niet God, zijn vader is God. Nou, daar heb je al in de eerste tekst van het Nieuwe Testament, Johannes 1, vers 1, heb je al de leugen. Als je het één keer goed door hebt, dan kan je er wel op kotsen dat mensen het zo anders uitleggen. En zij kotsen op jou, omdat je het precies zegt wat je gezegd hebt maar er ligt een hele splitsing over dat hele christendom wat uit Rome is voortgekomen we zijn wedergeboren, niet uit vergankelijk maar onvergankelijk staat, dat gaat nooit weg dat woord van God door het levende en blijvende spreken van God onthouden als alle vlees is als gras als een heerlijkheid, als een bloem van het gras het gras verdort en de bloem valt af maar, daar komt hij weer. Maar het woord van Yahweh blijft in de eeuwigheid. Dit nu is het woord dat u als evangelie verkondigd is. Ja, dat is helemaal niet hetzelfde woordje woord als wat daar staat. Het ene is logos en dan moet je vragen, oh logos, logos, wie heb het gezegd? Want als je in de brief van Petrus leest, dan zegt Petrus ook iets. En dan blijkt dat de logos van Petrus te zijn. Dan denk je, gut, nou toe, Logos, Logos, zou Petrus God zijn? Nee, natuurlijk niet. Het is het denken van Petrus wat hij op papier zet en wat hij uitspreekt. Maar als het woordje woord, dan hadden ze een ander woord voor moeten vertalen. Het is Rema. En het is heel belangrijk, want het woordje Logos moet je vragen: wie spreekt er? Nou, dit is God. En hier moet je vragen: wat zegt hij? dus de ene keer zeggen, nou dit is wat God spreekt, en de andere zegt ah, maar wat heeft hij dan gezegd, en dan krijg je het spreken van God, maar het woord Rema van Yahweh blijft in de eeuwigheid, want wat hij gezegd heeft, dat blijft dat is het woord, ja natuurlijk ja natuurlijk dus het is wat God gesproken heeft Rema, wat hij gezegd hebt. gedenk Shabbat en niet gedenk zonder. Elk woord van de Torah precies zoals God het gezegd heeft door Mozes. Dus het woordje Rema is wat God gezegd heeft. Dat blijft in de eeuwigheid. Dat is nou het woord. Dat u als Evangelie verkondigd is. Dat is toch lekker als je zulke dingen leest. Jongens, je moet het ook nooit vergeten. Maar het is tot de christenen het gewoon niet gehoord hebben. Leg dan af. Al je kwaadwilligheid, nou dat hebben wij niet meer. Al je bedrog, dat doen we ook niet meer. Huichelarij doen we ook. Nou, dit is toch wel lekker, hè? Dat klinkt goed. Halleluja. Halleluja, Amen. Maar goed, hij zegt het nog wel tegen de gemeente waarvan hij weet dat je alles afgelegd heeft. Hè? Dan zegt hij nog een keer: leg nou al je kwaadwilligheid af, je bedrog, huichelarij, afgunst en kwaadsprekerij. En verlang naar gewoon als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk. Opdat je daardoor mocht opwassen tot. Zaligheid. Zalig. Wat was het ook weer? Gelukkig. Wij zijn hartstikke gelukkig. En er is een psalm die zegt gelukkig, gelukkig. Dat is wel gelukzalig. Dat is een verdubbeling van het woord. Psalm 119. Wel gelukzalig de man. Die wandel, ja, de weg de zeren wandelt. Hè? En zijn wetten liefst en de geboden lief heeft. Nou, indien gij broeder en zuster nou geproefd hebt... dat Yahweh goede tieren is. Dat is ook zo'n mooi woord, hè? Is. Je denkt, ja, klein woordje maar. Maar Yahweh is goede tieren. Petrus uh, 2, vers 4. En komt tot hem, hem is weer een persoon... Yeshua, tot de levende steen... Die door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar is. Yeshua is een levende steen. Maar de echte steen, dat is wat God gezegd heeft. Wat staat, wat nooit veranderd wordt. Komt tot hem, Yeshua, de levende steen. Wij zijn ook levende stenen geworden. Want we zijn bewogen door het woord van God. En we hebben dat stenen hart afgelegd en we hebben een vleeselijk hart mogen ontvangen. Voor de mensen wel verworpen... die levende steen... maar bij God is die uitverkoren... en kostbaar. Laat ook zelf... als levende steen gebruiken... broeder en zuster. Laat je zelf als levende steen... gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. We zitten hier met 30 mensen... en soms 50 mensen... maar dan ben je in een geestelijk huis. Als daar oneenigheid komt... door te twijfelen of Yeshua wel de Messias is... voetsie, voetsie, dat gaat weg. Dat kan hier niet blijven zitten... Dus zodra de mensen zijn die zeggen: Ja, maar Jezus is niet echt de Christus, hoor. Hij is een van de Christussen. Messiasen. nee. Het grote verschil is niet: Hij is een Messias, want er zijn er vele geweest. Ook al de Richters waren Messiassen. Maar Hij is de Messias. De enige waarvan al vanaf Adam en Eva is geprofiteerd. Laat jezelf als een levende steen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Om een heilig priesterschap te vormen. Mooi, hè? We zijn zelfs een priesterschap aan het vormen. Tot het brengen van geestelijke offers die God wel gevallig zijn door Yeshua de Messias. Daarom, eigenlijk moet ik er een streep onder zetten, daarom staat er in het schriftwoord Zie, ik leg in Sion een uitverkoren en een kostbare hoeksteen. In Sion. En wie op hem Haha. Wat zeggen de vele Israëliërs? Dat is op het volk of zo. Willen ze dat omzetten? Jezaja 53 willen ze projecteren op het hele volk. Nee, het is de Messias van het volk. Het is hem. En niet tot ze daar gauw zei, oh, dus hem in meervoud. Daarom staat er in het schriftwoord, zie ik leg in Sion, Jeruzalem, een uitverkoren en een kostbare hoeksteen. En wie op hem, hier gaat het om, Yeshua, zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Als je je geloof had moeten bouwen op het volk van Israël, vergeet het maar. We zijn ook met het volk Israël fout gegaan. Allemaal gaan we fout. Nou, dan staat er in Jezaja 28 vers 16. Daarom, zo zegt Adonai, Yahweh. Hier staat in de, onze vertaling gewoon de Heere, de Heer Yahweh. Dat is dus Adonai. En als je zegt Adoni, dan is het mijn Heere. Kom je in psalm 110, de Heere sprak tot mijn Heere, daar staat gewoon, Yahweh sprak tot mijn Heer, zegt David. En wie is de Heer van David? Dat is uiteindelijk Messias die geboren zou worden. Dus, Yahweh spreekt tot mijn Heer. Het is een profetie, op psalm 110, die uitziet op Messias Yeshua. Daarom, zo zegt de heer Yahweh, Adonai Yahweh, zie ik leg in Sion een steen ten grondslag. Een beproefde steen, een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag. Hij die gelooft haast niet. Maar hoeven we niet te haasten, we moeten geloven en door geloven wandelen. Ja? Nou, u dan, komt u weer. Het is zo schitterend. Petrus schrijft constant op ons, op degene die leest. U dan, die deel hebben aan het volk. U dan, die gelooft, niet die twijfelt. Nee, u dan, die gelooft, geld is kostbare, dat uitverkoren zijn. Maar voor de ongelovige geld, dus degene die Yeshua verwerpt als messias, en dan nog eens een keertje, terwijl ze in hem geloofd hebben, die zijn er dus ook, die dan nog zeggen, ah, Nou, hij nee, is niet echt niet de messias. Ik ga wel naar het Jodendom toe. U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de ongelovige geldt. De steen die de bouwlieden, dat zijn de Fariseeërs en de schriftgeleerden, afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen. En tot een steen des aanstoots. En tot een rots der ergernis. Zeker voor de mensen die Yeshua kennende en hem hebben verworpen. Maar als Yeshua door God op je pad gezonden wordt en je verwerpt dat heil, wat blijft er dan over? Job die zegt ergens, de Heere God roept eenmaals en hij roept tweemaals en hij houdt het op. Hij blijft niet drie keer, vier keer, vijf keer, zes keer roepen. Ja? Hij roept eenmaal, hij roept tweemaal. Voor hen die zich daaraan in hun ongehoorzaamheid, daar gaat het om hè, aan dit woord, wat gesproken is, stoten. Dus als je aan het woord van de Torah je laat stoten... ...of om het woord van Yeshua... ...dan zegt hij erbij... ...waartoe zij ook bestemd zijn. Waartoe ze bestemd zijn. Dat is een heftig woord. Dus je kan ertoe bestemd zijn... ...om verworpen te worden. Niet omdat God gezegd... ...nou laat die Willem of die Pieters geboren laten worden... ...dan kan ik hem aan het eind van de richt... Dan kan ik hem bestemmen. Zo werkt het dus natuurlijk niet. Hè? Maar de goddelozen... Zij die het verwerpen... Die zijn ertoe bestemd om te vallen. Voor hen die zich daaraan... In hun ongehoorzaamheid aan het woord... Stoten waartoe zij ook bestemd zijn. En dan zegt Peter... Zijn schitterende woorden... In hoofdstuk 2 vers 9... Gij broeder en zuster... Echter, zijt een uitverkoren geslacht... We zijn een koninklijk priesterschap... We zijn een heilige natie. We zijn een volk, God ten eigendom. Amen. Maar we zijn niet klaar, hè? Het is maar de helft. Ik heb er wel een smaak in een regeltje tussen gezet. We zijn niet zomaar uitverkoren. Je zegt, oh, toch God, van jou ja, heb ik helemaal uitverkoren. Dan heb ik je hier gebracht en dan gaat hij je knuffelen. Hè? Echt niet waar. Nee, je bent uitverkoren om een reden. Om de grote daden te verkondigen van hem, en dat is Abba Yahweh, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En dat is Yeshua. Dus je bent door Yahweh geroepen om Yeshua te herkennen en met hem te gaan. Mooi hè? Om zijn grote daden te verkondigen. Je wordt niet gered om een luxe stoel te gaan zitten en een dikke auto te reizen. Ik ben gered hoor, ik ben hartstikke gered. Daar gaat het echt niet om. Je wordt niet gered om gered te zijn. Je wordt behouden om in gehoorzaamheid het Koninkrijk Gods te verkondigen. U eens niet zijn volk, nu echte Gods volk. Eens waren we zonder ontferming onder de heidenen. En nu in zijn ontferming aangenomen. Dus wij die heidenen zijn, zijn aangenomen door God. Op grond van hun geloof in Yeshua, de Messias, schenkt hij vergeving van een zonde. Geliefde, zegt Petrus, ik uh, vermaan jullie. En vermanen, dat klinkt negatief, maar vermanen is gewoon een ander woord voor onderwijzen. Zegt die geliefde kinderen, ik onderwijs jullie als bijwoners en als vreemdelingen. Dat jullie je onthouden van de vleeselijke begeerte. Stop daar nou mee. Die strijd voeren tegen je ziel. Want je doet die dingen wel, maar je bent tegen je eigen ziel, je leven gekeerd. En dat gij een goede wandel leidt. Ja, ja, onder die heidenen. We zijn eruit gekomen om een goede wandel te leiden onder die heidenen. Opdat zij na de toeziende op datgene wat waarin zij u als boosdoeners belasten. Op grond van uw goede werk, hè. God mogen verheerlijken ten dagen van de bezoeking. Er komt een dag van bezoeking dat ook je aanklagers voor het aangezicht van God staan. En hij openbaart ze wie ze waren die ze verstopt en geschopt en geslagen hebben. Die ze aan een hout gehangen hebben. Ze zullen het erkennen. Ook zijn navolgers die vervolgd werden. Want hiertoe, en dat is wel mooi, zijt gij geroepen. Hiertoe zijt gij geroepen. Daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zou treden. Dus, want hiertoe zijt gij geroepen, opdat gij in zijn voetstappen zou treden. Dat is toch mooi? Soms denk ik wel eens, we vergeten dat ergens. Maar je moet het gewoon doen. We zijn in zijn voetstappen getreden. Die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden. Dat gaat over Jezua. Dus hiertoe zijt gij geroepen, opdat gij in zijn voetstappen zou treden, want hij die geen zonde gedaan heeft, in wiens mond geen bedrog is gevonden. Amen. En zo zijn we allemaal. We zijn toch niet voor niks veranderd? We zijn dus navolgers van Yeshua. Daartoe zijn we geroepen, om in zijn voetstappen te treden, hij die geen zonde gedaan had, in wiens mond geen bedrog is gevonden. Zo zijn we navolgers. Nou, het laatste stukje. Die, als hij, dat is Yeshua, gescholden werd, hij scholt niet terug. En als hij, dat is Yeshua, leed, ging hij niet dreigen. Maar hij gaf het over aan hem, en dat is in dit geval Jahweh, die rechtvaardig oordeelt. En als Yeshua komt om te oordelen, komt hij vanaf zijn vader. En dan is het oordeel wat hij heeft, is het oordeel van de vader aan de wereld. Hij staat tussen de vader en de wereld. Hij kan ook met ons meevoelen. Met onze verzoekingen en beproevingen. Want hij heeft het zelf doorstaan. Alleen hij was overwinnaar. Peter heeft zegt in vers 24. Die zelf, Yeshua, onze zonde in zijn lichaam op het hout gebracht heeft. Opdat wij, broeders en zusters, die de zonde afgestorven en voor gerechtigheid zouden leven. Dus we hebben het achter ons gelaten, we zijn gedoopt, opstaan in de naam van Yeshua en dat oude achter ons laten. We gaan in gerechtigheid leven. Wat is gerechtigheid? Dat is gewoon gehoorzaamheid aan Torah. Als je in Nederland in gerechtigheid wil leven, stop je voor het rode licht. En dan steel je niet. Doe je het niet, kom je voor de rechter en je zegt, nou is niet zo mooi Willem. Ja, ja. Ja, we moeten toch gerechtigheid toepassen Willem. Ja, ja. Oké. Okay je gaat een week de bak in ja, ja, ja. ja kan ik dan niet onderuit telen? nee dat gaat helemaal niet want er staat een week straf op die zonde van je de rechter zegt gewoon wat rechtvaardig is en dan ga je de bak in en dan moet je die tijd uitzitten en door de genade van de rechtbank geven ze dan ook nog eens een keertje 25% korting en die mag je vroeg naar huis maar dan moet je je wel netjes gedragen we zijn aan de zonde afgestorven. Ja, waarom? Voor de gerechtigheid zouden leven. Want door zijn striemen zijt gij genezen. Door zijn striemen zijt gij genezen. Dat wordt wat misbruikt. In de pinkste kringen. Alles wat maar voor de, hè, voorkomt. Zeg je, ik neem Jezus aan. Dan zeggen nou, genees. En dan zeggen ze, oh, genees. Ja. Genees, zeggen ze dan. En er gebeurt er niks. zeg, heb je wel geloof man? Het is zulke onzin die er verkondigd wordt. Omdat ze zeggen, kijk, kijk, kijk, kijk. Ze streamen ben je genezen. Je gelooft niet genoeg. En geloof maar, dit is onzin van de hoogste plank. Het is dwaling. Weet je wat streamen zijn? Dat is duidelijk hè? Een stream is een wond waar bloed uit druppelt. Want Yeshua hebben ze rauw geslagen. Met zwepen met knopen en haakjes. De vellen van zijn rug gerukt. Een wond waar bloed uitdruppelt. En wat is genezen? Dit woord genezen? Daar staat bevrijden van dwalingen en zonden. Hé, hey, iemands behoud tot stand brengen. Dat is genezen. Het is helemaal niet wat er staat en wat er verkondigd wordt... van in de naam van Jezua, bam, weet je, wat staat op? En dan staat er staat een lamme, die kan niet uit zijn stoel komen. En dan vragen ze of hij wel genoeg geloof heeft. Want wij waren dwalende als schapen... maar thans hebt gij u bekeerd tot de herder en de hoeder van uw zielen. Want gij waren dwalende als schapen, maar thans hebt gij u bekeerd tot de herder en de hoeder van uw zielen. Amen.